Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar boven de 200, melden de autoriteiten. Zo'n 900 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Bij het ongeluk ontspoorde een passagierstrein en daarna botste een andere personentrein bovenop de ontspoorde wagons. Mogelijk was er ook een goederenterrein bij betrokken. Op de boot die afgelopen weekend zonk op Lago Maggiore in Italië... zaten vooral geheimagenten. Dat melden Italiaanse en Britse media. Vier van de 23 opvarenden kwamen om het leven. Vorige week werd gemeld dat een boot met toeristen aan boord... was gezonken door een wervelwind. Nu blijkt dat het om geheimagenten gaat... worden vraagtekens gezet bij de oorzaak van het ongeluk... De Italiaanse politie reageert terughoudend en zegt geen groot mysterie te zien. Bij het geldwisselkantoor in Amsterdam Zuidoost, waar al drie keer een explosie was, is een bewakingscamera neergezet. Dat is gebeurd door de woningcoöperatie op aandringen van bewoners in de appartementen boven de zaak. Die voelden zich onveilig door de ontploffingen bij het geldwisselkantoor van Surichange. De laatste explosie was in de nacht van woensdag op donderdag. De man in de rolstoel die de inspiratie vormde voor de Franse hitfilm Intouchable is overleden. Philippe Pozzo di Borgo overleed gisteravond in een ziekenhuis in Marrakesh op 72-jarige leeftijd. Pozzo di Borgo raakte in 1993 grotendeels verlamd bij een paraglide-ongeluk. Daarna werd hij verzorgd door Abdel Salou uit een Parijse achterstandswijk. Er ontstond een hechte vriendschap die in 2011 werd verfilmd. Het weer het blijft vannacht droog en het koelt af na een graad of 9. Overdag zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden en 23 graden in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Wet nu de nacht. Zomer van ZFM. ZFM's Zandvoort. 106.9 FM. Nu dus zie je wat je achterliet. Maar waarom had het achteraf? Grappig, want ik ben nog steeds wie? Altijd was Jij bleef maar zoeken. Steeds op zoek naar groene gras. Maar waarom?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 alles zat hard bij mij. Bitch. Alles hard bij mij. Jij was mijn ruiter, jij was mijn kasselier. We vechten te lang en dat willen we niet inzien. Jij me even verteld, dat I am the one you need. Het is altijd wat we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 alles zo hot bij mij dat je Alles zo hot bij mij dat je Alles zo hot bij mij dat je Always, Always Alles zo hot bij mij dat je Alles zo hot bij mij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 Instead of me tonight And where are you now? Now that I need you Tears on my pillow Wherever you go, go I cry me a river That leads to your ocean You'll never see me fall apart In the words of a broken heart Tuyo, mandoen je aan mij. Ayer te vieron. con una dominee. Ja, ik ben I say, I don't know me. I'm RICA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 of a lightning bolt.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 De van Zon.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 Quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia el dolor. Hace que me sientan viejos para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.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 A pesar de que duelen las heridas, se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daños sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor para lo. Para lo que necesites esto viniste a completar lo que soy sirve de anestesia al dolor hace que me sienta viejo para lo que necesites esto viniste a completar lo que soy FM. Met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zamvoort en zomerhit